7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij de jaarbeurzen in Utrecht begint rond deze tijd de stille tocht... voor de slachtoffers van de tram-aanslag van afgelopen maandag. De gemeente heeft deelnemers gevraagd om witte of rode bloemen... mee te nemen naar het 24 Oktoberplein. In de tocht lopen namens het kabinet premier Rutte... en minister Grapperhuis mee. Ook zijn de burgemeesters van de drie andere grote steden... bij de herdenking. Vanmiddag hebben al zo'n 200 moslims in de wijk de slachtoffers van de aanslag herdacht. Bij de herdenkingsplek op het 24 oktoberplein legden ze bloemen en ze spraken zich uit tegen haat en onverdraagzaamheid. De herdenking ontstond spontaan na het vrijdaggebed in de moskee. De Universiteit Utrecht heeft een docent op non-actief gesteld... vanwege een bericht op Facebook. De man schreef na de verkiezingswinst van Forum voor Democratie... Volkert, waar ben je? Dat is een verwijzing naar de moordenaar van Pim Fortuyn. Het bericht veroorzaakte veel ophef op sociale media. Mensen wilden aangifte gaan doen wegens haatzaaien... en ze wilden dat de man wordt ontslagen. Hij zou ook doodsbedreigingen hebben gekregen. De Universiteit Utrecht gaat op korte termijn met hem in gesprek... en mogelijk volgen er sancties tegen hem. De docent heeft... Zijn excuses aangeboden en zijn Facebookpagina heeft hij verwijderd. En in Duitsland zijn elf mensen gearresteerd... die ervan worden verdacht dat ze een aanslag wilden plegen. Ze zouden banden hebben met een salafistische organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie in Frankvoort... wilden ze bij de aanslag auto's en vuurwapens gebruiken... en zoveel mogelijk ongelovigen doden. De verdachten zijn tussen de 20 en de 42 jaar. Het OM heeft nog niets bekendgemaakt... over de nationaliteit van de arrestanten... en ook niet over de beoogde doelwitten. Het weer... Vanavond en vannacht in het binnenland kans op mist. Vannacht minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel bewolking, vooral in het zuidoosten kans op wat regen. En de temperatuur ligt tussen de 9 en de 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is de weg weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Bathoevedorp. Er staat nog wel 5 kilometer file en de vertraging is nog een kwartier. Op de A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt Meer ook 6 kilometer en 10 minuten op onthoud. En op de A10 bij de Koentunnel staat ook nog een file van 3 kilometer en daar is de vertraging iets meer dan 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie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 Die dit die dingen die dingen die dingen die dit crédit créance die dit die die dingen die dingen die dingen die dingen die dingen die dingen die toujours, et dit divorce, dingen dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, die dingen die dit monde, dingen die dit die monde, die dingen die dit réveil, dingen die de la veille, die dingen die dingen die dingen die dingen Hallo, Alors on danse Thank you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 I'll come back to hold y'all, and when you're ready, come on and tell me, I'm gonna be right there waiting for the See, yeah, cause I'm talking about a change, I'm talking about a change of lifestyle, the way you went to me was very strange, Stayed tuned for a while, I could have been a criminal, because I live like an animal, a hope isn't a man that was terrible, I was a kid so I tried to live with it, thinking I was a weak individual, but I was not, I was so strong, until the music helped me get along, take a look at me now but you're I am, I'm your main man. see you.